Het werd tijd dat er eens iets gebeurde. Twee dode artsen, één dode student. Vermoord, alle drie. Neergestoken met een skalpel. Waarom? Wie doet zoiets? Een waanzinnige? Kan ik me nauwelijks voorstellen. Slechts zoveel was me duidelijk geworden... er moest een relatie bestaan tussen deze drie doden... en wel zo dat ze alle drie op dezelfde manier... door dezelfde dader vermoord werden. Was het dezelfde dader? Op zijn minst moest ik daar wel van uitgaan. Maar welke relatie bestond er tussen deze drie? Ze hadden samengewerkt toen ze nog leefden. Maar wat had dan die dokter Bonnet ermee te maken? Wie was dat? Waarom had hij uitgerekend bij dit geval meegewerkt? Ik moest het eens aan Ruijgen vragen. Hij was lang genoeg in het ziekenhuis, hij wist alles en kende iedereen. Hij zou me wel kunnen helpen. De volgende morgen heerste er een ongewone rust in het ziekenhuis. Er waren meer politiemannen dan patiënten. Evelien en ik stonden voor het raam. Er is vandaag niets te doen. Wie gaat er ook naar een ziekenhuis waar de dokteren elkaar om zee brengen? Geloof je dat? Een arts, ja. Waarschijnlijk een chirurg. Een leek zet een mes niet zo beeldschoon gewoon drie in dezelfde positie. De lange studie moet als zijn vrucht afwerpen. Ja, maar dat zou... Wie dan? Ja, als ik dat eens wist. Oh, wat zal ik blij zijn als het allemaal voorbij is... Ik zou zo graag weer eens willen lachen en... Evelien... Hoe zat het ook alweer met, uh, Met die carnaval? Zeg, zou jij niet met mij... Nu, naar nou, al die... Ja, wanneer anders. Over acht dagen is het vast een avond. Blijft alleen het weekend over. Dat kan je toch niet doen? <laughs> Ze worden geen van drieën weer levend als wij hier blijven zitten kniezen. Je hebt het net zelf gezegd. Je zou zo graag wel eens weer eens willen lachen. Geloof je werkelijk? Ja, ik geloof dat we onze gedachten moeten afleiden. Moord en nog eens moord... Ja, pas slotverrekening ben ik naar Breda gekomen om carnaval te vieren. Ik dacht om te werken. Ja, dat ook, maar dan alleen om het carnaval te kunnen bekostigen. Hm, zaterdagavond. Dan, ja, dan zou ik... Nou? Ja. Ik zou kunnen. Maar je moet aantrekken wat ik voor je meebreng. Beloof je dat? Ja, ik euh, ja, Ik weet niet wat je... Anders ga ik niet mee. Hm, wat, uh, wat is het dan? Ik zal het je vrijdagavond brengen. En waar wil je mij dan heen slepen? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, maar oh, het wordt prachtig. Zeg, Evelien, zullen wij niet veel liever, ik bedoel, uh, zullen wij niet toch liever gaan zitten kniezen, ik bedoel... Uh... Nou, maak je een grapje. Eerst haal je hem over, en nu? Nee hoor, er komt niets van in. Nee, maar wat trek jij dan aan? Dat zal je bij tijd zien. Het past bij jou. We vormen vast een mooi paard. Klokken twaalf labelde ik met lange tanden mijn echte soep naar binnen. Ik hoopte Ruiger te treffen. Toen ik hem binnen zag komen, winkte ik. Hij kwam aan mijn tafeltje zitten. Het ruikt naar echte soep vandaag. Zeg, luister eens meneer Ruige. Ik wilde je graag iets vragen. Ik ben er erg nieuwsgierig. Heb jij uh, dokter Bonnet gekend? Dat heb ik. Het was een licht van de wetenschap. Griezelig knap. Docent of iets. Ja, en, uh, en wat deed hij hier? Hij was uitgeleend. Hij hmm. heeft hier als gast een beetje gewerkt en is toen weer vertrokken. Wanneer? Ik bedoel, uh, wanneer was hij hier? Afgelopen zomer. Zo van uh, augustus tot oktober. En waar kwam hij vandaan? Ik geloof uit Utrecht. Uit Utrecht? Ja, inderdaad, ja. Hmm. Bent u iets bijzonders met Bonnet van Plan? Kent u hem? Een half glas bier lang overlegde ik... of ik hem over mijn vermoedens vertellen zou. Ach, waarom niet? Ruiger eerder dan iemand anders. Maar, maar niet alles, voorzichtigheidshalve. Ten slotte wilde ik mezelf niet voor schut zetten. En bovendien wist hij niets van de wilde dood. Waarover zit u zo te piekeren? Kijk, het zit zo. Ik heb me afgevraagd... welk verband er tussen de moord op professor Stevens... en die van dokter van der Steen bestaan kon. Er moet een verband bestaan. Als de moord ernaar tenminste niet getikt is. En, Nou, uh, dat ziet er niet uit. geloof ik ook niet. Ik, uh, Ik heb zo'n vermoeden. U maakt me nieuwsgierig. Het zou kunnen zijn... Dat iemand een reden had om Stevens en van der Steen te haten. Dat iemand misschien eh, nou ja, wraak genomen heeft. Dat huh? kan toch? Wraak genomen? Hm. Niet gek bedacht. Maar waarvoor dan wraak genomen? Misschien. Ja, maar je moet er wel iemand over houden. Vanzelfsprekend. Misschien is er op de een of andere manier iets misgegaan. Misschien hebben we Stevens en van der Steen. Tijdens een operatie iemand de dood ingeholpen, weet ik veel. Een, een, een, een zoon, een man of een vader of zo. Die, die kon nou opdagen en. Is niet gek dat? Mm -hmm. Echtelijk, dokter. Ik sta wel stil. Ik heb gisteren een paar van zulke gevallen opgezocht. Eén daarvan was een kind dat op de operatietafel gestorven is. En daar was deze bonnet bij aanwezig. Bonnet? Mm -hmm. en, en nou wil u weten wie dat is? Ja. Ik moet zeggen, dokter... Aan, aan u is een Sherlock Holmes verloren gegaan. Als u er hier geen zin meer in hebt... dan kan u vast en zeker bij de commissaris terecht. Het minste wat ik doen kan... is hem op dit spoor te zetten. He. Waarom doet u dit eigenlijk? Omdat de commissaris mij vrij rond laat lopen. In beide gevallen was ik dicht genoeg in de buurt... om voor de moordenaar gehouden te kunnen worden. Ja. Ik zou het hem niet kwalijk genomen hebben... als hij me opgesloten had. Maar hij doet het niet... Kijk, en daarom help ik nou hem een beetje nadenken. Heb je, ja, Haren? Kom, ik ga maar weer eens naar het archief. Niet naar Evelien, hè? Nee, ik wil nog een beetje naar het archief graven. Hm? Nou, veel succes dan. Ik deed de deur naar de schatkamer open en zag dat ik ditmaal niet alleen was. De correcte zoetemelk zat achter het tafeltje en keek me met zijn scheve ogen aan. Wel, dokter Tervaart. U hier? Ja, ik. Goedemiddag, collega. Goedemiddag. Hij zat precies daar waar ik gisteren gezeten had. Zijn vingers omklemden een stapeltje archiefkaarten. Ik liep naar de kast en trok er een la uit. Ik moest jullie en november nog doornemen. Met één oogopslag zag ik de ruimte in het kaartsysteem. Zoetemelk had november te pakken. Ik pakte jullie en ging zitten. Ik wist al gauw wat ik weten wilde. De wilde stond niet in de operatierapporten van jullie. Met één oog luurde ik naar zoetemelk. Hij was nog niet klaar met zijn stapel, dus dat ik ook verder. Plotseling ging de deur open... en stak Ruiger zijn kop eromheen. Zijn blik bleef even op zoetemelk rusten... en daarna knikte hij mij toe. Even later was zoetemelk klaar. Hij ging staan... En stopte de kaart in de bak. Toen draaide hij zich om. U heeft jullie, collega? Uh, ja, hebt u die nodig? Niet meteen, maakt u rustig af waar u mee bezig bent. Ik ben er doorheen, ja, alstublieft, neem die ze maar. Dank u zeer. Uh, staat er eigenlijk al een, uh, een nieuwe geneesheer-directeur op de nominatie? Ja, ik heb zoiets gehoord, een uh, dokter uit Utrecht. Bonnet? Ja. Kent u hem? Uh, nee, nee, nee ik, uh, nee. ik hoorde alleen dat hij alles uh, eerder hier geweest is. Ja, kort als gast de afgelopen zomer. Ik liep naar de kast en haalde november tevoorschijn. Intussen dacht ik koortsachtig daarna: Wat betekende dat Bonnet terugkwam? De wilde kwam ook uit Utrecht. Ik zou er drie flessen jenever voor over gehad hebben om erachter te komen waar de u melk naar zocht. Zo, klaar. U heeft dezelfde maanden doorgenomen als ik. Uh -huh. Ja. Nou, ontbreekt het dan nog maar aan dat u ook op zoek bent naar Galbazen. Dat ben ik inderdaad. Ach. Verbaast u dat? Het... het is merkwaardig. Wilt u de wetenschap verrijken? Nee, nee, nee, nee. Ik wil alleen een keer alle gevallen die we het laatste jaar geopereerd hebben naast elkaar leggen. En u? Ik, uh... Ik wilde me ah, alleen in het algemeen wat oriënteren. Kijk, als je hier nieuw bent dan... Zo, zo, zo. Nou, veel plezier dan. Tot ziens, collega. Ik had gelogen. Waarom zou hij ook niet gelogen hebben? Ach, wat deed het rechtelijk toe. Ik wilde hem er niet door laten ophouden. Mijn volgende weg... Leiden naar je voormeesters. Ze beantwoorden mijn groet met een sentimenteel lachje. Ach, dat ik het ervaart. U brengt toch niet weer mij. Nee, ik ben totaal onschuldig. Zelfs de politie is daarvan overtuigd. De politie. De heer Dag zwergt er een over de gang, maar de moordenaar... Ja, die hebben ze nog niet te pakken, ik weet het. Ja. Ik had nog steeds niet begrijpen. Dat kan ik me heel goed voorstellen, lieve juffrouw Meesters. Uh, mag ik u toch wat vragen? Ja, vraagt u maar... Kan ik soms een paar ziektegeschiedenissen bekijken? Van wanneer? Ik heb hier het nummer. Schrijf je maar. Hm, het is een ogenblikje. Ja, die, die heb ik hier in mijn archiefkast. Hm. Het rapport over Reina Wentink ontbreekt. Hier zijn de anderen. Hm, is een, een ogenblikje. Kijk nog even mijn notitieboekje of ik het aan iemand meegegeven heb. Nou, wie zou dat dan... Uh... Ook niet? Ik begrijp niks van. Reina Wentink. Vreemd. Jevrouw Meesters. Hm? Is er nog iemand die in de laatste paar dagen rapport heeft opgevraagd? Ik bedoel, die ik dan kan vragen of hij dit rapport misschien per ongeluk heeft meegenomen. Hm, wacht eens even. Eergisteren. gisteren. Ja, eergisteren gisteren was dokter Zoetemelk hier. Heeft een paar rapporten meegenomen, maar... Geen aan de wenting. Nee, nee, dan zou ik het wel genoteerd hebben. En verder nog iemand? Nee, nee, niemand, niemand. Merkwaardig. Uh, u mm. hoeft mij niet te noteren, ik bekijk de rapporten hier wel even. Pff, ik begrijp er niks van. De sleutel ligt altijd hier in mijn bureau, niemand kan erbij. Ik las alleen de samenvattingen van de rapporten. De man met de maagsfeer, de vrouw met struma. Niet zoveel dood of seksie. Uitgerekend het rapport van het gestorven kind ontbrak. Zou nog iemand er zich voor interesseren? Ik gaf de rapporten terug, mompelde iets van... Uh, ...ik zal melk vragen, bedankte en ging weg. Ik moest eerst orde op zaken stellen. In welke richting moet ik het zoeken? Het overleden kind... Of die bonnet uit Utrecht. Of allebei. Ik moest maar eens met Neutenboom gaan praten. De volgende morgen straalde Evelien me tegemoet. Het is gelukt. We gaan zaterdagavond. Maar je kostuum krijg ik morgen pas. Wanneer kan ik het komen brengen? Nou, kom morgenavond zo om een uur of zeven, dan ben ik thuis. Oké, okay, ik zal er zijn. De dag verliep zonder bijzondere gebeurtenissen. Ik drukte me bij tijds en belde Neutenboom. Hij stelde een kroegje op de markt voor. Dat leek me wel wat, bij een biertje praat je wat gemakkelijker. Hij verscheen een half uur te laat. Heeft u de moordenaar ontmaskerd? Ik ben volgens mij op de goede weg. Nou, vertelt u maar eens, dus u heeft me nieuwsgierig gemaakt. Kom Misschien denkt u dat ik gek ben en mijn neus in zaken steekt die me niks aangaan. Laat eerst maar eens horen. Ik vertelde hem datgene wat ik ook aan Ruiger verteld had, maar uitvoeriger. Ik noemde Bonnet, Utrecht, Zoetemelk, het overleden kind en de verdwenen ziektegeschiedenis. Neutenboom zweeg. Toen ik klaar was, keek hij op. Het is niet slecht. Vraak is een klassiek motief. Uw theorie zou een verklaring kunnen zijn. Misschien. Heeft u de namen van die patiënten? Ik heb ze hier voor u opgeschreven. Het is uh -huh. Reina Wentink. Uh. Hm. Die beide anderen zijn nog in leven? Ja, in ieder geval leefden ze nog toen ze ontslagen werden. Nou, het kan hoogstens zijn dat een van hen achteraf gestorven is. Goed, goed. Dat zullen we nagaan. Hm. Wat uh, Utrecht betreft, over de Wilde weten we nu het een en ander. Ja, ik heb zijn ouders in bezoek gebracht. Aha. Keurige mensen hebben het niet breed. Het moet niet eenvoudig voor ze geweest zijn... hun zoon te laten studeren. Maar buiten hun verdriet heb ik er niets gevonden. Geen vijand, geen uh, verlaten vriendin. Zo. Als Bonnet die andere twee neergestoken heeft... ...om directeur te worden... ...maar oké. Okay, maar waarom de wilde? Wie heeft er nou iets tegen een student... ...die geen rode cent bezit? Ja, het zou ook nog anders kunnen zijn. Hoe dan? Als van der Steen... Nou, de wilde eens vermoord heeft. En iemand hem wilde vreken. Nou, waarom zou Van der Steen de student vermoorden? Vanwege Evelien, mijn assistente. Ze hadden allebei een oogje op haar. Mm -hmm. Net zoals u. <laughs> Net zoals ik. En u gelooft niet dat het zo gegaan ja. is? Van der Steen steekt de wilde neer. uit jaloezie of om een andere reden. Mm -hmm. Bonnet en de wilde waren bevriend. Bonnet komt naar Brita En brengt ze allebei om zeep. En deze directeur en deze chirurg... Hij heeft hier gewerkt, dus hij weet de weg. Een beetje gecompliceerd. Twee moorden naast elkaar. Dat komt net zo zelden voor als een eerlijke zakkenroller. Maar we zullen die meneer Bonnet toch eens onder de loep nemen. Het schijnt dat hij bij ons geneesheer directeur wordt. Het schijnt? Ja, zoetemelk vertelde het me. Dat is niet slecht. Dan hebben we hem in de buurt. Nou, dan moet ik van door. Hartelijk dank voor uw medewerking. Ik zal over uw ideeën nadenken. Hm? Ja, het wordt hoog tijd dat er eens wat gebeurt. Mijn chef kijkt steeds zuurder in de kranten. Die doen er nog een schepje bovenop. Oh, uh, heeft er eigenlijk in de tijd iets over de wilde in de krant gestaan? Ik, uh, ik heb het jammer nog niet gevolgd. Ja, hoewel met veel minder woorden dan ze nu gebruiken. Hij was ook maar een student. In ieder geval, hou uw ogen open. De moordenaar loopt nog vrij rond. Hm? Hij heeft drie mensen naar de andere wereld geholpen... en hij zal geen seconde aarzelen als er gevaar dreigt. Bel hem meteen op als u als wat tegenkomt. We namen afscheid. Mijn kamer was dichtbij, dus ging ik lopen. Toen ik in de gang stond en het licht aandeed, zag ik een nat voetspoor dat de trap af door de gang naar de deur van mijn kamer liep. Iemand had me een bezoek willen brengen. De afdrukken vormden voor de deur een vochtig vuil patroon. Iemand had gebeld en staan wachten. Ik maakte de deur open en ging naar binnen. Zou hij nog een keer komen? Als het ware op het wachtwoord. Evelien. Wie anders, hè? Toch klopte mijn hart in mijn keel toen ik naar de deur liep. Daar ben ik. Onder elke arm droeg ze een pak. Het ene was rond, het andere langwerper. Ze duwde hem opzij en legde de pak op de bank. Zo, nou zal je het hebben. Ik hielp haar uit haar jas en hing die aan de kapstok. Toen ik me omdraaide trok ze aan de touwtjes van het ronde pak. Meteen daarop werd nog openbaard welk kostuum ik morgenavond zou moeten dragen. Als eerste verscheen er een ijzeren kuras, à la de roofridder van Rode. Het bestond uit twee schaalachtige delen... die door leren riemen met gespen aan de ene kant bij elkaar werden gehouden. Ik heb het helemaal opgepoetst. Kijk eens, kijk eens hoe het glimt. Fantastisch. Het heeft me een heleboel werk gekost. En jij, jij steekt er de draak mee... ...zit over de twee ijzeren scheenbeschermers tevoorschijn. Toen volgde er een trechter met een plume op de punt. Hij was helemaal geëmailleerd en hij had een handvat en een bandje voor onder de kin. vind je dit? Mooi, wat stelt het voor? Je helm. Wat anders? Oh, fantastisch. Let op, dit is nog niet alles. Het metaal was nu ten einde. Nu volgde er een korte hemelsblauwe broek met elastiek van boven... En Brusselse kant van onder. Daarbij hoorden een paar pantoffels met strikken in dezelfde kleur. Leuk, hè? Zeg, jij denkt wel niet dat ik in deze boel... Uh... Ja, dat denk ik wel. Hoe had je dat dan maar toegewild? Op een ridderbal moet je ook als ridder verschijnen. Maar die dwangbuis zal al mijn ribben breken. Oh, Toen nou, trek nou niet zo'n lelijk gezicht. Carnaval is een vrolijke aangelegenheid. Anders, wat ga jij eigenlijk? Dat zal je wel zien. Hoe laat begint de pret? Acht uur. En we moeten hier om half acht weg. Ah, kom jij met dan afhalen? Natuurlijk. Ik moet je toch helpen bij het aankleden. Mooi, dan kunnen we hier eerst wat drinken. Er is niets afschuwelijk als een broodnuchtere ridder. Wat is er? Stil. Hoor jij niets? Nee. Het leek net alsof er iemand buiten de deur stond. Ach, onzin. Frie, wie zou er nou... Stil nou. nou. Je ziet spoken. Ik zou hebben kunnen zweren dat er iemand... Ik kan toch bellen, hè? Misschien was het iemand uit het huis hier, die even in de kelder moest zijn. Vreemd. Hm. Zand erover. Zeg, hoe zat dat eigenlijk met de wilde? Hoe heb je... Hem... Ik begin toch niet weer over die vervelende geschiedenis? Ik wil het gewoon weten. Hm. Nou ja. hij zat daar. In die stoel, achter het bureau. Het mes zat in dezelfde positie als bij de beide anderen. Geen spoor van een gevecht... Geen overhoopgehaalde kasten, niks. Het moet een goede bekende van hem geweest zijn. Dat hij hier kan wonen. Deze muren. Deze meubels. En ik heb hem voor de moordenaar gehouden toen de professor dood was en de commissaris me naar de wilde vroeg. Zeg, hoe kwam hij eigenlijk bij jou terecht? Ik kwam hem op de gang tegen. Hij staarde me eerst aan. En nam me toen mee. Ik dacht. Dat kwam door je foto. Ik heb je verteld hoe die daar gekomen is. Oh. ...steeds weer diezelfde moordgeschiedenis. geschiedenis. Oh, ik wou dat het voorbij was. Ik ook. Ze ging weg. Ik bracht haar naar de bus, net als de vorige keer. Alleen deze keer gaf ze me een kus. Ik liep naar huis. Ik was in de wolken. Toen ik bij de trap naar het zoeterraan kwam... ...keek ik even naar beneden om niet mis te stappen. Het volgende moment wist ik dat Evelien gelijk had gehad. Wij waren met droge schoenen weggegaan. Evelien's spoor dat ze bij haar komst had achtergelaten moest al lang opgedroogd zijn. Toch liepen er voetstappen naar beneden. Grote, natte voetstappen. Ze liepen tot mijn deur. Voor de drempel lag een klein zwart plasje, net als gisteren. De bezoeker was weer geweest, maar hij had niet gebeld. De volgende dag vertelde ik Eveline niets van mijn ontdekking. Het zou alleen haar plezier in de avond maar bederven. Ik was s middags vroeg klaar. Dat was plezierig want ik wilde nog een paar uur slapen voordat ik aan mijn ridderoptreden begon. We waren net aan het opruimen toen ruige verscheen. En dokter, ziet u op voor vandaag? Ja, bijna een heerlijk vrij weekend tegemoet. Nou, ik heb er wel naar uitgekeken. Ach, die jeugd van tegenwoordig. Die weet niet meer wat werk is. We gaan vanavond chic uit, meneer Ruigen. Hebt u geen zin om met ons mee te gaan? U kunt mijn sleep dragen. <laughs> en wat dokter Tevaart betreft. Oh, die zult u niet meer herkennen. Nee, nee, nee. Evelien is me veel te duur. Mijn pilsie kan ik ook in mijn stamkroegje drinken zonder dat ik eruit zie als een opgediriteerde huzaar. Nou, <laughs> hoe, uh, hoe laat begint het feest? Acht uur. Ja. Uh. En dan zeker de hele nacht door... en morgen vroeg een oude hoofd Nee, nee. Nee, ik ben een oude man. Ik zou jullie alleen maar in de weg lopen. Veel plezier. Ja. Nee. En vertel me maandag maar hoe het geweest is. Een rundje, Kamer, juffrouw Jacobs. Ja, als het moet. Oké, okay, kom naar boven. Wat is dat? Oh, Gripscontrole in de OK. Ze zijn net klaar met opereren. Nou... Dat kan wel even duren. Gaan ga wel even met je mee, dan is het zo gebeurd. Ik hoop het. Nou, maak maar voort, kinderen, als jullie nog op tijd klaar willen zijn. En eh, nogmaals, eh, veel plezier vanavond. De OK werd al opgeruimd toen we binnenkwamen. Zister Geert Ruida stond de instrumenten te poetsen. U kunt naar de gipskamer gaan, dokter. De patiënt is net klaar. De patiënt was nog onder narcozen. Een keurig bovenbeengips. Evelien en ik toog aan het werk. Toen... Plotseling de deur werd opengerukt en zuster Gietrui op de drempel stond. Ja zuster, wat is er? Ik, ik, uh, uh, er ontbreekt weer een scalpel. Wat zegt u? Een, een scalpel, net als toen. Ik, ik kan het nergens vinden. Sind, sinds wanneer ontbreekt het? Uh, uh, woensdag, woensdag waren ze nog allemaal. En nu, ik, ik. Ik was aan het tellen, en Moeten we de politie niet waarschuwen? Ja, natuurlijk. Goed, dat zal ik wel doen. Maak jij intussen de foto's af. Ik liep naar de telefoon. Het was alsof de duvel ermee speelde. Steeds had ik nooit de boom te pakken gekregen, alleen deze keer niet. Hij was niet op het bureau, niet op het gerechtshof, niet thuis, nergens. Uitgerekend vandaag. Oh, ik was radeloos. Wat moest ik doen? Eerst maar maken dat we hier wegkwamen. Juist vandaag had ik de moordenaar willen vergeten, maar... Hij had me weer aan zijn bestaan herinnerd. Hij was er nog steeds onzichtbaar en dreigend. Evelien kwam eraan. Ze leek nogal overstuur. Ik ben zo bang. Er gebeurt vast wat. Ik voel het. Ben je klaar met de foto's? Ja. He, heb je, heb je de bom nog te pakken kunnen krijgen? Nee. En wat nu? Nou, we gaan. Ik ben hem wel zo gast ik thuis ben. Ja, Laat me maken dat we hier wegkomen. In de hal zat een politieman die ik kende. Sinds de dood van van der Steen maakte hij deel uit van onze bewaking. Ik vertelde hem wat we ontdekt hadden. Misschien kreeg hij een neutenboom eerder te pakken dan ik. Daarna vertrokken we. Wat heeft het toch allemaal te betekenen? Niemand neemt een skalpel meer naar huis om er aardappels mee te schillen. Ja, <tie> nou, kom. Denk er maar niet te veel aan. Wij gaan vanavond carnaval vieren. Zelfs al werd het hele instrumentarium gegapt. En jij belt Neuteboom? Zo gauw als ik thuis ben. Ik kreeg Neuteboom niet te pakken. Het was inmiddels half zeven geworden. Mijn humeur werd er niet beter op. Een driedubbele borrel zou me goed doen. Ik dronk... ...en dacht na... Nou, ...wat zou ik doen? Wachten? Waarop? Ik besloot me langzaam te gaan verkleden... ...als me dat tenminste zou lukken zonder Eveliens hulp. Ik had overigens weinig zin meer in dat carnaval. Ik pakte dat hopenjoutgoest uit de kast... ...en trok mijn dagse kleren uit. Toen stapte ik in de helblauwe broek... En hing het kuras om. De gespen zelf vastmaken bleek nagenoeg onmogelijk. Mijn vel kwam er steeds tussen. Ik vloekte zachtjes omdat de armschaten te klein waren. Ik zou het hier geen twee uur in uithouden. Het been knelde, ondanks de dikke kousen. Ik plantte de helm op mijn kop en ging voor de spiegel staan. Een grote troefheid overviel me. Ik zag eruit als een ontredderde kurassier na de slag bij Nieuwpoort. Het panzer knelde. Ik trok een gezicht. Wat zullen we nou hebben? Een vrouw al? Een kwartier te vroeg? Nou, ze zou het wel niet verwachten mij in deze aan te treffen. Ik zette mijn helm af en trok mijn kamerjas over het kuras aan. Ze mocht niet meteen met de deur al in lachen uitbarsten. Ja, ja, ja, kom eraan, dame. Goedenavond, dokter. Goed dat ik u nog tref. Hé, hey, Ruigel, wat is er aan? Dan? Hey, hey. Mag ik binnenkomen? Een paar minuten maar. Ik heb iets voor u. En dat moet ik laten zien voordat u. U zult versteld staan. Nou, komt u maar binnen, hè? Dank u. Helemaal alleen. Is uh, Evelien, toch niet? Dacht dat u naar het carnaval zou gaan. Nou, pas om acht uur. Een biertje? Nee, nee, dank u. Ik moet meteen weer weg. Ha. Kom maar op, wat is er aan de hand? Hier. Weet u wat dat is? De ziektegeschiedenis van Reina Wenting. Uh -huh. U weet wel dat kind bij wiens operatie Bonnet ook aanwezig was. Maar gaat u eerst zitten voordat u het leest. U zult versteld staan. Hoe kom jij dan? Leest u nou eerst maar. Daarna zal ik het u vertellen. Ik keek hem aan. Toen ging ik langzaam achter mijn bureau zitten... en boog me, voor zover mijn uitrusting dat toeliet... over het papier en begon te lezen. Maar... De stoot wierp me tegen het bureau. Het duurde een paar seconden... voordat ik de waarheid waarnaar ik zo lang gezocht had zag. Ik zette me af tegen de kant van het bureau... en sprong overeind... Ruige was teruggeweken, verbaasd. Zijn rechterarm hield hij uitgestrekt en zijn vuist omsloot het slanke gegroefde heft van een mes waarvan het lemmet nu was afgebroken. Het vierde skalpel. Ruige stond onbewegelijk, zijn mond half open. Ruige, de rechtschapene. Ruige, de vrolijke met wie ik zo vaak een biertje gedronken had. Ik slingerde de stoel opzij en sprong op Ruige toe. Hij hief zijn linkerhand met het mes op hoog maar liet daarbij zijn rechterkant ongedekt, waarop ik zo hard ik kon mijn vuist in zijn gezicht sloeg. Hij kreunde en tuimelde achterover. Ik wierp me naar voren. Hij ontweek me en probeerde naar de deur te komen. Ik was hem echter voor en sloeg mijn armen van achter om zijn middel. Plotseling voelde ik een snerpende pijn. Hij had de meststomp in mijn hand geboord. Ik liet hem los. Hij draaide zich met een ruk om en hief zijn vuist, klaar om een dreun te verkopen. Ik pakte zijn pols en sloeg die een paar keer hard tegen de muur maar hij hield het mes hem vast, harnas op het was, zonder dat harnas. Ruiger zag er afschrikwekkend uit. Het bloed van mijn hand zat over zijn hele gezicht. Zijn lippen waren kapotgeslagen, zijn hemd was gescheurd, maar hij was nog niet verslagen. Met een plotselinge ruk bevrijdde hij zijn pols uit mijn greep. Ik sprong achteruit. Rakkeling zuiste de messtempel langs mijn hoofd. Ik struikelde over een omgevallen stoel. Ik spreide mijn armen om mijn val te stuiten. Mijn vingers voelden ineens de hals van een jeneverfles die ook omgevallen was. En toen ruigen zich op mijn weer bij de messtomp in mijn hals duwde... Duwde ik de fles omhoog en sloeg hem hard tegen zijn vuist. Het mes sloeg tegen de muur. Ik kon niet voor de tweede keer uithalen... ...en stootte de fles tegen de onderkant van zijn kaak. Ik schoot overrengd en nam een sprong naar de deur... waarop ik mijn ja. fles naar het hoofd zet. Een regen van glasscherren van jenever kwam neer in de kamer... Ruiger sloeg zijn handen voor zijn gezicht en wankelde. Ik had maar een paar seconden nodig om overeind te komen, de stoel te grijpen en die met volle kracht op zijn hoofd en schouders te laten neerkomen. Het hout kraakte en brak. Hij zakte langzaam tegen de deur in elkaar. Het leek alsof hij zich nog één keer wilde oprichten. Toen viel hij om en bleef liggen. Het was voorbij. Met stramme passen liep ik naar de kast, pakte er een fles whisky uit en zette die aan mijn mond. Toen ik me omdraaide, stond Evelien in de deuropening. Haar ogen vlogen van de uitgestrekte gestelte naar mij en weer terug. Wat, wat is er gebeurd? Ik zette de fles die ik nog steeds in mijn hand had neer en bukte. Het heft van het scalpel lag op het vervormvaarde kleed. Het lemmet vond ik achter het bureau. Ik liet haar de stukken zien. Maar dat is... Het vierde scalpel, ja. Oh. Jouw harnas heeft mij het leven gered. Kom, ga vlug en snel. En als hij er nog niet is, dan moeten ze maar oproepen. Ik, ik ben er vijf minuten terug. Ze draaide zich om en verdween. Ik hoorde een zacht gekreun. Ruiger bewoog zijn hoofd, maar zijn ogen bleven gesloten. Ik rukte een poot van een vernielde stoel... en ging daarmee gewapend naast hem zitten. De minuten kropen voorbij. Toen kwam Evelien terug. Hij komt er Het duurt hoogstens een kwartier. Ik ging op de bank liggen. Evelien had me met mijn haren geholpen. Zij ging naast me zitten en streek me door mijn haar. Neuterboom kwam na tien minuten. Hij had zijn mensen meegebracht. Ze droegen ruige weg. Zijn bloederige gezicht was zonder uitdrukking, alsof hij dood was. Neutenboom liet zich in een stoel vallen en stak een sigaret op. Het was precies zoals u dacht. Reina Wentink was zijn nichtje. Het dochtertje van zijn veel jongere zuster. Ah. Nou, zijn vrouw is gestorven en hij heeft zelf geen kinderen. Hij hing aan dit kind alsof het van hemzelf was. Zijn zuster is weduwe en hij zorgde voor haar en haar dochtertje. Ik was er vandaag. Uh -huh. ja, daarom heeft u mij de hele middag ook niet kunnen bereiken. Ah. Na wat ik van zijn zuster gehoord had, wist ik wat er met hem aan de hand was. Zijn leven lang was hij verpleger geweest. Zijn leven lang was hij de ongeschikte van de artsen. Van goede, maar ook van minder goede. Ja. Zijn jeugddroom was geweest om een arts te worden. En nu zag hij ze bij hun werk. Hij zag hun prestaties en hun fouten. Hij dacht te kunnen wat zij konden... En hij werd toch steeds opzij geschoven. Ja. Hij leed onder die eeuwige ondergeschiktheid. En vaak ook onder de arrogantie van de heren doktoren. Hij begon ze te haten. Toen kwam zijn nichtje in het ziekenhuis. Hij bewaakte haar als een tijger. Oh, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat er alles aan gedaan werd. Maar het ging slechter en slechter. Het kind stierf tijdens de operatie. Ja. Ruiger had alles verloren wat hij bezat. En hij was in zijn mening gesterkt. Arme drommel. Ja, hij roeste vast in zijn wraakgedachten. Hij nam zich voor om zijn nichtje te wreken en tegelijkertijd wraak te nemen op de stand die hij haatte, omdat hij er geen deel van uit kon maken. Ja. Hij moet vermoed hebben dat nauwelijks iemand achter het motief van deze schijnbaar onsamenhangende moorden komen kon. Hij was het ook die het dossier uit het archief nam om elke aanwijzing voor een motief te elimineren. Aha. Ja, alleen aan de doorslagen van de operatierapporten dacht hij niet. Al het andere ging heel eenvoudig. Hij had alle tijd en hij kon een goede gelegenheid afwachten. Hij nam het skalpel uit de instrumentenkast. Niemand viel daarbij minder op. Hij... Ja. En ik brak mijn hoofd over de moordenaar terwijl hij voortdurend in mij nabij was. Hè? <laughs> Ik verdacht van de steen, de zoetemelk en wie weet wie nog meer. Ja. Ik rook overal sporen en, en uitgerekend ruigen vertel ik in vertrouwen alles. Uitgerekend helemaal. Oh, troost u. U heeft de juiste sporen eerder gevonden dan ik. Zelfs de fout die hij gemaakt heeft, heb ik over het hoofd gezien. Wat voor fout? De krant. Ja. Iedere keer als ik met hem sprak, had hij een krant in zijn zak... Hij sloeg er nooit in over. En toch deed hij alsof hij niets wist van de moord op de wilde, hoewel het in de krant gestaan heeft. Ja, het meest voor de hand liggende. Ziet men pas het allerlaatste. Ja, Dat was trouwens zijn voordeel. Niemand dacht aan hem. Het gestorven kind was al vergeten. Och, in een ziekenhuis sterven dagelijks mensen. Ja, van der Steen, zoete melk, bonnet. Allemaal kwamen ze in aanmerking. Geen van hen was het. Ruigen. Het is onbegrijpelijk. Hmm. Ja. ja. Toen ik van mevrouw Wentink terugkwam... en de dienstdoende agent mij van het verdwenen scalper vertelde... wist ik dat u de volgende zou zijn. Oh. Ja, hij moest immers verhinderen dat u mij van uw vermoedens op de hoogte zou stellen. U was de enige die gevaarlijk voor hem kon worden. Ja, u heeft geluk gehad. <laughs> hij moet dat mes meteen na het gesprek dat hij met u gehad heeft... weggenomen hebben. Ja. Naast woensdag zat hij nachtdienst. Het was dus allemaal erg gemakkelijk. En donderdag was hij hier, maar ja, ja. toen zat ik met u een piltje te drinken. En ontvouwde u mijn uh, indrukwekkende ideeën. Nou. Ja. Trouwens, uh, gisteren is hij weer hier geweest. Hij moet toen gehoord hebben dat ik bezoek had. Vandaag zou hij zijn kans schoon. Ik zag u al zitten, net zoals de wilde. Ah, ik wilde net naar mijn huis gaan toen juffrouw Jacobs opbelde. Ja. Haar harnas heeft mij gered. Geen lelijk woord meer over het carnaval. Commissaris, mm -hmm. wat gebeurt er nu met... Het ruigen. Nou, die krijgt een levenslang. Ja, als niet een of andere goede advocaat hem ontoerekeningsvatbaar laat verklaren. Bij alle operaties heeft hij in de buurt gestaan. Ja, hij was de vierde man, niet de bonnet. In ieder geval is de angst nu voorbij. Ja, ik kan er nog niet over uit. Wat voor een fantastisch detective ik ben. <lacht> ja, als röntgenoloog had ik alles veel sneller moeten doorzien. Ah, achteraf is men altijd slimmer. Hm? Mm -hmm. oh, in ieder geval, u kwam op het juiste idee. Ja. ja. <lacht> nou, eh, hoe zit het eigenlijk? Eh, gaan jullie nog naar het ridderbal? Nou, gaan we nog? Kan je dat dan? Een ridder kan alles. <lacht> Trouwens, wat kan er vandaag nog gebeuren? Bovendien, we, we hebben alle reden om feest te vieren. Vooruit dan. Anders heeft het geen zin meer. Tot ziens, commissaris. En uh, bereidt u zich vast voor op een spoedige uitnodiging in mijn moordrol. Maar uh, dan niet beroepshalve. Oh, ik voel me zeer verheerd. Maar u moet dan werkelijk komen. Ik kom. Zeg, en uh, veel plezier vanavond. Dan uh, in alle opzichten.